4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger-Jochems en Tessel Blok. Kun je als Kamerlid meer weten dan goed voor je is? En vvd en van de A gaan toch in gesprek over strafbaarstelling ill illegalen. Dat straks in het politieke panel van Villa VPRO. Nu is het NOS Journaal met Mark Visser. De auto die vorige week bij Leersum is gefilmd... blijkt toch niet van de vader van de vermiste broertjes te zijn. Een voertuigdeskundige van de politie heeft vastgesteld... dat het niet de betreffende Hyundai Gets kan zijn. De beelden werden in de nacht van maandag op dinsdag gemaakt... kort voordat de vader zelfmoord pleegde. Eerder deze week ontstond al ophef toen bleek dat de politie de beelden van de auto die twee keer langs reed in de verkeerde volgorde had gemonteerd. Nu duidelijk is dat het niet de auto van de vader was, vervalt ook de oproep van de politie aan de bestuurder van de auto die erachter reed. De komende jaren worden er minder goedkope huurwoningen gebouwd en gaan de huurprijzen fors omhoog. Dat verwacht het waarborgfonds WSW dat een deel van de bouw financiert. Het aantal nieuwe huizen loopt terug van 28.000 naar 12.000 per jaar in 2017. Een fonds zegt verder dat de gemiddelde huur met 100 euro zal stijgen tot 542 euro. Volgens de SP wordt de sociale huursector door het kabinet om zeep geholpen. Maar volgens VVD-kamerlid Visser zijn er juist veel positieve effecten. De corporaties krijgen meer inkomsten door de huren, want die nemen toe. Het tweede is dat de verkoopaantallen van de woningen ook op peil blijven. Dus dat is ook een inkomstenbron. En we zien dat men meer garantstellingen vraagt aan de overheid. Waardoor men dus meer gaat investeren. Volgens de VVD zijn er nu te veel goedkope huurwoningen... en zal de kwaliteit van de huizen verbeteren. VVD-voorzitter Korthals houdt volgende week op het partijcongres een presentatie over integriteit van bestuurders. Discussie over integriteit speelt onder meer door de affaire Van Rij. Tegen die VVD-prominent loopt een strafrechtelijk onderzoek. Van Rij wordt verdacht van corruptie. In verband daarmee stapte hij eind vorig jaar op als eerste Kamerlid, wethouder in Roermond. Ondanks het bekend dat het VVD-bestuur in Roermond van Rij voordraagt als lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het hoofdbestuur is daar tegen, zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt. Op een kleuterschool in Parijs heeft een man van 60 zelfmoord gepleegd. De man ging aan het einde van de ochtend de school binnen en schoot zich voor de ogen van tientallen kinderen door het hoofd. Sommige leerlingen dachten dat de school werd aangevallen door terroristen. Zoals dit jongetje. Ik dacht dat terroristen waren. die en die zouden naar school Kinderen die getuigen waren van de zelfmoord. krijgen psychologische hulp. Over het motief van de man is niets bekend. en ook is niet duidelijk waarom hij koos voor de school. in het centrum van Parijs. In Gießen, in Noord-Brabant, zijn de resten gevonden van een muur uit de 13e eeuw. Archeologen denken dat op het terrein een kasteel heeft gestaan. Al langer werd gedacht dat er in Gießen ooit een kasteel was... maar niemand wist waar precies. Dat maakt de vondst extra bijzonder, zegt een van de archeologen. Er wordt al vaker gegraven op terreinen waar kastelen hebben gestaan... maar hier wist niemand dat er vooraf een kasteel heeft gestaan. En eh, dat was dus voor ons ook een verrassing om dat te vinden... En ja, kastelen spreken nou iemand tot de verbeelding bij mensen. En ja, dat is toch wel leuk om te vinden. Op het terrein in Gießen wordt binnenkort huizen gebouwd. De kasteelresten blijven in de grond zitten. Toen besluit het weer op veel plaatsen regen. Het is een graad of 12. Morgen blijft een bui mogelijk, maar is het overwegend droog. En het wordt dan ongeveer 14 graden. Het regent Oude Wijven. Waar staan de files, Dennis Mooi? <laughs> ja, het regent ook files daardoor. Eh, er staan er nu 22, 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral in de Randstad staan de dagelijkse files er al. Maar ook op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht loopt het vast. Tussen Kelpen-Oler en Maasbracht staat het stil over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daarom is de weg daar afgesloten. Trauma-heli moet eraan te pas komen op de Ringweg van Amsterdam. De A10 Zuid in de richting van Den Haag. Tussen knoop het Watergaasmeer en de Rij staat 5 kilometer... Er is dus een ongeluk gebeurd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En aan de andere kant van de vangrail staat 6 kilometer file. A15 vanuit de Europoort tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 5. En op de A28 utrecht volle staat tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer. En omdat het regent staat er water op de A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en de Uithof 3 kilometer daar. De linkerrijstrook is dicht. Na de ster gaat de fila verder. Blijf luisteren.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 Want u krijgt nu tot wel 5000 euro voordeel op de toch al zuinige Citan, Vito of Sprinter Blue Efficiency Editions. Dat is dubbel besparen. Kijk voor meer informatie op mercedes slash wegrijweken of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken. Tot en met 25 mei. Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op cloudcoach.nl.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 Aflevering 14. De dossiervreter. Ik kijk niet, dus ik zie. Angeline IJssing van de PvdA, u zit al zeven jaar op het dossier van de opvolger van de F-16. Wat moet u allemaal doen om die kennis ja, te krijgen over dit dossier? Ik, uh, ik heb dit dossier overgenomen, zoals dat hier heet, in 2006 van mijn collega toen uh, Luc Blom. En die had het daarvoor van uh, Frans Dummermans. Ik heb heel veel van hen mogen leren. Uh, verder zorgen dat je heel goed weet wat de geschiedenis is. Uh, specialisten spreken in, in verschillende takken van sport. Uh, zorgen dat je oud-collega's spreekt, dat je weet hoe andere partijen erin hebben gezeten. De regio's door, de firma's langs en goed luisteren. Je kunt veel kennis hebben, en dat is mooi... maar als de coalitie daar nou anders over denkt... Ja, wat heb je dan aan die kennis? Alles in de Kamer hier begint toch met controle. En controle gaat ook over kennis hebben, feiten weten... tegen elkaar afwegen... Dan zul je met coalitiepartijen moeten overleggen. En dan kan het zijn dat op een bepaald moment. dat er andere keuzes gemaakt worden. op basis van dezelfde feiten toch andere keuzes gemaakt worden. Maar het weerhoudt mij niet van. om ieder moment tot op het laatste moment. voor een stap weer gezet zou worden. dat we een andere besluitvorming zouden moeten hebben. Er wordt niet altijd geluisterd, hè? Ik noem even 2009, toen het ging over de aanschaf van testvliegtuigen. Eh, april 2009, dat is inmiddels 22, 23 april 2009. Ik zal het niet zo gauw vergeten. Eh, hebben we een marathonzitting gehad over aanschaf van twee testtoestellen. En ook daar zijn we, eh, hebben we als Partij van de Arbeid hebben we op laatst gewezen... van ja, dat zou nu niet moeten. De druk, zoals het toen opgelegd werd, was niet nodig. Eh, wij, wij zijn toen akkoord gegaan met aanschaf van het eerste testtoestel... maar wel onder voorwaarden. En die voorwaarden waren... als het verder in het traject niet goed gaat... dan hoeven we... dat het tweede toestel niet aan te schaffen, dan kan dat terug. Dus we hebben altijd wel gekeken van, oké, okay, we moeten uh, deze stap. Gaan wij meedoen? Maar we houden een mogelijkheid om te zeggen: we stappen er toch weer uit en we gaan verder kijken. We hebben altijd gezegd: je zou het, wat heet, van de plank moeten kopen. Begrijpt u dat mensen in het land dat toch uh, lastig vinden? Hè? Ze zien een PvdA en ze zien u die daar stevig in het debat staat. Kritisch is, heel kritisch. Ook uh, over bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter... En dan ga je toch politiek akkoord. Ik begrijp heel goed dat mensen dat denken. En dat het ook, als ze meekijken, daar wel vragen bij stellen kan me je goed voorstellen. Je, je doet tot het uiterste wat nodig is om duidelijk te maken... dat er ook een ander besluit genomen kan worden. Maar um, je, je weet in de politiek met 150 Kamerleden en 11 partijen... dat het soms anders gaat. Heeft u wel eens gehoord dat mensen u misschien vanwege die dossierkennis... ook een beetje bedwetterig vinden? Ja, natuurlijk vinden ze je af en toe lastig. Het zou vreemd zijn. Stel dat iemand, bijvoorbeeld pilooten binnen de luchtmacht... die zelf duidelijk hebben welk toestel een goede opvolger voor die F-16 zou zijn. En die zien de Tweede Kamer debatteren. En die hebben zelf al lang uitgemaakt... met de kennis die zij hebben dat ze het zo zouden willen. Tuurlijk ben je dan lastig. Maar dat is ons werk. Ik bedoel, we zitten hier niet om alleen maar aardig te zijn wat uitkomt. We, we nemen grote besluiten hier. Ook op basis van enorme budgetten. En de vervanging van de F-16 gaat om miljarden voor 30, 40 jaar. Dus dat betekent wanneer dit besluit genomen wordt... dat we een besluit nemen voor heel lang... waar we ook aan vastzitten... en wat we op een gegeven moment ook niet meer kunnen wijzigen. En dat betekent ook dat je heel goed moet weten... wat wil je met internationaal beleid? Wat willen we met die krijgsmacht daarbinnen? En hoeveel middelen, hoeveel geld hebben we daarvoor over? Een bijdrage was dat van Klaas Dentek. Het Vragenuur, met vandaag... Jos Heijmans, RTL Nieuws, Ria Katz van het Financiële Dagblad... en Mark Verheijen, Tweede Kamerlid VVD. Goedemiddag, heren, en dames. Mark Verheijen, Tweede Kamerlid VVD. Uh, zeven jaar op zo'n politiek brisant, maar toch ook taai dossier. Eigenlijk zeven jaar contrekeur. Zou dat wat voor u zijn? Um, ik, ik weet niet of ik zo'n type Kamerlid ben als Angeline IJsink. Volgens mij niet, maar volgens mij is het de kracht ook van ons parlement... dat je heel veel verschillende types hebt. Echt die dossiervereters, mensen die ook heel erg op controle zitten... Mm. en mensen die uh, op andere dossiers zitten... Uh, de, de visie ontwikkelen naar de toekomst, dat soort zaken. Nou, heel veel verschillende types. Um, en uh, ik heb wel waardering voor hoe ze dat doet. En ja. uh, ze zegt terecht... Um, soms worden er politieke akkoorden gesloten, moet je ergens mee akkoord gaan. Maar dat is wel heel goed dat er voortdurend wel mensen zitten... die ook de geschiedenis van dossiers kennen... en die ook alle details um, weten te vinden, in ieder geval. Jos, wordt het niet uh, juist veel moeilijker als je zoveel kennis van zaken hebt... die tentoonspreidt waardoor iedereen kan zien... dit of dat moet niet gebeuren... En dat je volgens toch ja zegt? Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ik heb af en toe wel eens medelijden met Angeline Hijsink. Uh, ze zit natuurlijk bij een partij die jojoot als het gaat om uh, JSF. Uh, het begon onder Wim Kok. Toen was de Partij van de Arbeid dus voor. Uh, maar de PvdA wisselt uh, qua rol of ze in de oppositie of Zoals in de coalitie zitten. Ja, zoiets. Maar als, zodra de Partij van de Arbeid in de coalitie zit... dan uh, mag die JSF even komen. Zodra ze in de oppositie zitten, dan komen ze met moties... dat we maar helemaal totaal uit het uh, project moeten stappen. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar die Partij van de Arbeid staat. Ja. Ria Katz, hoe volg jij zoiets? Ik moet eerlijk zeggen, ik volg de JSF helemaal niet. Helemaal niet. Uh, het is totaal niet uh, binnen mijn portefeuille. Maar ja, ik, ik ben eigenlijk uh, wel eens met Jos dat het uh, moeilijk moet zijn voor haar... voor ja. ijsink om mm. dit te doen. Het is desondanks heel goed dat iemand zo in dat dossier zit... dat het wel, of ze nou voor of tegen zijn, het toch kritisch blijven volgen. Toch kijken van uh, hoe kunnen we de schade beperken... als we er toch mee moeten instemmen, et cetera. Ja, uh, twee opmerkelijke dingen vandaag rond het vreemdelingenbeleid. Eén, uh, VVD en PvdA gaan in gesprek samen, toch zou het eerst niet doen... over het vreemdelingenbeleid. En dat is omdat de extra belofte die de PvdA aan de achterban gedaan heeft... om die uit te onderhandelen en zodoende het toch waar te kunnen maken... om de strafbaarstelling illegaliteit overeind te houden. Dat is een afspraak met de VVD, staat de VVD heel erg op. Het andere is dat staatssecretaris Steven die wilde niet praten over die illegaliteit. Die strafbestelling Met daarvan. Met de Kamer niet. Met de Kamer niet. Maar wie schetst onze verbazing, of helemaal niet meer tegenwoordig eigenlijk... dat hij in Pauw en Witteman gisteravond er uitgebreid op inging... en Wilders, Ria Kat, volgens mij volkomen terecht... tijdens een oorlogdebatje tussen de middag... zei, ja, maar dat kan niet. Niet wel op de tv praten en niet bij ons, dat kan niet. Ja, ehm... Um... Lijkt me terecht, alleen Partij van de Arbeid en VVD hebben dus inderdaad het debat uh, uh, tegengehouden. Wat de oppositie aanvroeg, delen, flinke delen van de oppositie. Uh, inmiddels is er wel een spoedebat toegezegd, dat komt volgende week. En uh, ja, lijkt me, lijkt me terecht... Het is heel lastig om anders te beoordelen voor de oppositie hoe ja. uh, Maar goed, dus hoe dus daar is de lucht is dus nu geklaard. Uh, dat debat gaat er komen. Dat de debat gaat er komen volgende week. Maar tot die tijd zijn VVD en Partij van de Arbeid uh, wel in gesprek over hoe, zij, hoe de VVD kan tegemoetkomen aan uh, de, ja, de eisen van de leden van de Partij van de Arbeid om... Uh, ja, maar, maar Jos, dat is toch ook niet gek? Dat zijn gewoon twee coalitiepartners die uh, met elkaar praten over ja, iets? Dat, dat daar, is daar toch is niet zo zich, erg? Daar is op zich niks mis mee. Maar wat er natuurlijk vanmiddag gebeurde... is de arrogantie van de regeringspartijen... om gewoon zo'n debat tegen te houden. Ik ben blij dat Mark er zit. Misschien kan hij er zelf ook iets van zeggen. Ja. Maar je ziet het steeds vaker. Dat PvdA en VVD samen debatten tegenhouden. Uh, waar de rest van de Kamer over wil praten. En in dit geval is het natuurlijk helemaal absurd. Dat TV daar gisteren zijn hele plannen ontvouwt, alles uitlegt. Ja. Wel met journalisten in discussie gaat, daar ben ik overigens wel blij om. Maar, <lacht> uh, maar de Kamer is dus totaal genegeerd. Uh, ja. nou, dus Mark Verheiden. Ja, Lekker. volgens mij een Kamerdebat op dit moment... Uh, natuurlijk, een Kamerdebat kan altijd, maar de vraag is of het zinvol is. En uh, terecht, wat net ook aan is gegeven, uh, coalitiepartijen... die praten natuurlijk heel veel met elkaar, En maar dan beslis je dat voor de allergrootst allergrootste bestaanbare minderheid in de Tweede Kamer... dat een debat niet nodig is? Nee... Uh, Uiteindelijk, en volgende week uh, volgt dat debat ook, komt dat debat ook. Maar als ze nou ja, nog okay, heel even zouden wachten, het komt op korte termijn... en daarover gaan ook die gesprekken tussen mm -hmm. de coalitiepartijen. Op korte termijn wordt dat doel, dat gewoon recht overeind staat... dat doel uit het regeerakkoord, moet worden vertaald in een wetsvoorstel. En in een wetsvoorstel dat is altijd uitgebreider dan het regeerakkoord. Dus daar komen ook allemaal details in naar voren. Dat voor. komt naar de Kamer? Dat komt naar de Kamer op korte termijn. Nou, dan mag de Kamer er heel uitgebreid over dus spreken. Als Heijmans ja, kijkt maar, lichtelijk verstoord. Ja, nou, maar hoe kan het dan? Dat, uh, dat is allemaal leuk naar Hoor wat je zegt. Uh, wacht nog even Dank af. Maar. De staatssecretaris gaat wel uitgebreid een uur lang... bij Paul en Witteman van alles en nog wat vertellen... en jullie gunnen de rest van de Kamer niet datzelfde debat. Althans, niet op dit moment. Dat vind ik. Is dat arrogantie of niet? Volgens mij heeft de staatssecretaris ook bij Paul en Witteman... ik heb de uitzending zelf niet gezien, maar uh, helemaal geen nieuwe dingen verteld. En natuurlijk kan er op dit moment over gedebatteerd worden. Uiteindelijk heeft Halbe Zijlstra ook gezegd... er is niets nieuws op dit moment. Wacht op het uh, wetsvoorstel, maar als mensen dat per se willen... wij zullen dat leden debat heel snel dan niet tegenhouden... Mm. Uh, nee, maar dat wordt een debat. Iedereen mm. weet hoe dat debat gaat lopen. En iedereen weet ook het doel van dat debat. Dat is echt niet om te kijken, kunnen we een goede wetgeving produceren? Dat is uiteindelijk om die coalitiepartijen verder uit elkaar te spelen. Oh, maar dat, dat, mij dan, dat, dat mag toch? Van de, dat maar, mag de oppositie toch oh, Iedere Elke oppositie mag ons de hele dag uit elkaar spelen als we dat uh, kunnen. Maar a, wij hoeven daar niet uh, per se de hele dag aan mee te werken. <laughs> en b, dat wetsvoorstel <laughs> komt op korte termijn. Niet de hele dag, maar soms een uurtje. Ach, maar <laughs> uiteindelijk, we hebben ook heel veel andere dingen nog te doen. En dat ja. wetsvoorstel komt op korte termijn, het doel staat recht overeind. Ria De details Katz, zijn natuurlijk over een gesprek. Ben je tevreden gesteld met deze verklaring? Ik snap de verklaring vanuit het VVD-perspectief... maar als een staatssecretaris inderdaad uitgebreid... bij Paul Witteman aan het woord is om zijn verhaal te doen... en de Kamer hoort de staatssecretaris goed het kabinet te controleren... dan uh, ja, hoet, moet hij daar zijn verantwoording afleggen... eerder dan nog dan in de media. Hoewel ik daar, net als Jos, natuurlijk ook erg blij mee ben. Nou, ik toch blij dat twee tevreden, tevreden journalisten naast mij heb zitten. Ja. Goed, vandaag is het voor de zoveelste keer de acht of de negende keer, uh, Jos Heijmans. Ik ben het eventjes kwijt dat de Kamer debatteert... over de Rijksvisie. Uh, Vroeger heette dat woensdag gehakt. Dag, want ja. dat was op woensdag. Nu komt het rapport op woensdag is het debat op donderdag. Uh, uh, het is begonnen kabinet uh, Bos-Balken. Uh, en als ik het goed onthouden heb. En toen was het gelijk een strijd tussen Bos en Balken. En de wie daar het meest brownie points mee kon halen met zo'n debat. En er werd ook in de pers werd steeds gezegd. Ja. ja dat is allemaal flauwekul. Want het is helemaal niet goed terugkijken op Rijksfinanciën van een jaar. Het is gewoon de actuele, actuele politieke dingen eruit uh, lichten. Wat vind jij? Ja uh, wat mij betreft. Mogen ze dit debat uh, meteen afschaffen. Vandaag gewoon de laatste keren nooit meer doen. Want uh, er wordt namelijk inderdaad niet teruggeblikt. Er wordt gewoon uh, de actuele onderwerpen komen te sprake. Er wordt, wordt uh, vooruitgeblikt. Nou, dat soort debatten kun je elke dag hebben. Als uh, VVD en de Partij van de Arbeid, tenminste, meewerken, kun je dat echt elke dag hebben. Dus dan heb je echt geen aparte verantwoordingsdag. Nee. Uh, Ik ben... pak een paar uh, collega's van jullie en die, die zaten met de handen in het haar. Moeten we hier dan wel wat van, ma van maken op de radio of in de krant? Snap ik. Um, ik ben het ook, maar ik ben het gedeeltelijk met Josses, maar gedeeltelijk ook niet. Er zijn wel degelijk Kamerleden die ook uh, hebben, ge, hebben, uh, niet alleen maar de waan van de dag hebben aangehaald... maar ook heel duidelijk hebben gezegd van ja, de Rekenkamer heeft gisteren geconstateerd... bepaalde dingen zijn niet goed uitgewerkt, kunnen niet, kan dat helderder? Bijvoorbeeld uh, de bezuiniging op de Rijksoverheid, andere maatregelen. Kijk, daar is zo'n debat voor bedoeld. Het lijkt me uitermate nuttig. Zelf verbaasde ik me erover dat het niet wat meer die kant op ging en dat de partijen niet... De fractievoorzitters hadden gestuurd. Dan ja, dan behalve de, de VVD. VVD dan. Behalve de VVD. Maar, maar dan eigenlijk geeft er ook uh, was het meneer, meneer Harber, was, was meneer Harber ziek de financiële woordvoerder? Nee, wij stonden volgens mij aan, het, aan de wieg van dit debat. En ik vind het ook een beetje vreemd wat Jos Heijmans zegt: van je moet dit debat niet meer voeren. Nee, je moet het op de goede manier voeren. Ja, Daar zijn we okay. het over eens. Maar het gaat over 250 miljard overheidsuitgaven in een jaar. Aan het begin zitten we altijd heel veel onszelf druk te maken over waar gaan we het geld aan uitgeven. Er zijn de begrotingsdebatten maar, voor. Hè? Ja, maar achteraf moet je ook gaan kijken: één, is het rechtmatig uitgegeven? Nou, volgens mij. Uh, zit dat in grote lijnen goed. 99,8 is rechtmatig uitgegeven. Dus op de goede manier. Maar de vele grotere vraag is doelmatig. Doen we nou ook de goede dingen? Doen we die nou uh, op een goede maar manier? Maar dan kan het je toch veel beter doen? zeggen... de Rekenkamer constateert dit, doet aanbeveling zus... en de minister zegt mea culpa en we gaan het uitvoeren. Nee, ik, ik vind daar moet je een debat over met elkaar hebben. Dan moet je ook naar die uh, inwoners van Nederland kunnen uitleggen... Uh, hoe hebben we dat nou besteed. En ik ga er niet over over de bijdrage van al mijn collega's in de Kamer. Maar ik vind het is goed en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar goed om even terug te kijken. Zijn we nou doelmatig verstandig met elkaar bezig? Moeten we nou dit soort uitgaven, ja, dragen die nog bij aan een ja, doel? Ja, maar ik ben het wel met je eens als het debat inderdaad zo plaatsvindt. Maar dat is nog geen jaar gebeurd. Het, is, het gaat niet op, ik, uh, over terugkijken. Het gaat altijd nou, uh, ik zag vandaag een heel, groot, een heel groot verschil tussen, uh, tussen de bijdragen. Maar uiteindelijk als je praat over doelmatigheid, hè, is het nog wel doelmatig... Uh, Zeg met maar het hele toeslagensysteem... of nog doelmatig om subsidies te geven voor dit of dat. Ja, dat zijn automatisch inderdaad ja. ook grote politieke en soms ook ideologische debatten. Dus dat kun je niet vermijden. Maar ik ben blij dat wij niet alleen vooruitkijken... Waar gaan we nou in de toekomst al dat geld aan uitgeven? Maar dat we ook terugkijken, hebben we het nou wel goed besteed? Dat verdienen ja. belastingbetalers ook. Het is Via ook volkomen normaal. Hè? Ik bedoel, elk bedrijf, uh, de meeste verenigingen, et cetera, Die stellen een begroting op. En die maken aan het eind een jaarstuk. En kijken, is het gewoon gebeurd? Ik vind het volkomen logisch dat de Kamer dit doet. Alleen de invulling kan inderdaad een stuk beter ja. en wat minder schreeuwerig. Even over het optreden van Halbe Zijlstra. Iemand in de wandelgangen, die fluisterde mij in. Kijk, die Zijlstra, die is gewoon een eigen politiek podium aan het creëren. Door nu is het woord te en niet meneer Harbers, de financiële woordvoerder. Zijn optreden in de media, een groot, uh, een groot stuk in NRC NAC gisteravond... waarin hij helemaal teruggaat tot Torbekken en zo. Hoe, hoe denk jij daarover? Nou ja, wat ik al eerder zei, ik vond het uh, dus juist wel goed... dat Zijlstra um, uh, zelf het woord voerde en um, ja... Ik moet wel Was zeggen dat, dat, dat ik bij? zijn bij, bijdrage een beetje moeizaam vond... met het eiland en, uh, en, en het utopie. En ik denk ook dat heel veel mensen een soort afhaakmoment hadden. En dachten van, sorry, maar oké, okay, ik ben het kwijt. Daar is over gediscussieerd in de fractie, zie ik. aan het hoofd van Mark Weijer. Ik ben blij dat uh, de heer Zeltra even het bredere verhaal... Aangeeft, we geven 250 miljard per jaar uit. Al die euro's moeten goed uh, besteed worden. En dat hij heel even begint met het verhaal. Goh, uh, waarom doen we dat ook alweer? Waarom hebben we die de... overheid en waarom geven we geld uit de overheid om een paar doelen te bereiken? Hij is niet de positie aan het bepalen ten opzichte van het kabinet. Um, Met dit soort optreden. Ik ben heel blij, want het kabinet is een coalitiekabinet. Wij als VVD in de Tweede Kamer moeten ons profiel, het VVD-profiel, daarin vormgeven. Dus ik ben heel blij dat Halbe zelfs af en toe uh, zo'n opinieartikelen schrijft, een beetje het breder verhaal neerzet. Dus niet elke dag die waan mm -hmm. van de dag. Maar waarom doen we het ook alweer? Waarom geven we dat geld uit? Waarom maken we die wetten? Ik zie Jos Heijmans een beetje sceptisch. Kijken, nee, nee, nee. Maar ik ben blij dat we dat soort politici in de Kamer hebben... die af en toe ook weer terugkijken. Waarom doen we het ook weer met z'n allen? Waarom nemen we soms moeilijke maatregelen? Ik word aangevallen. Uh, mm. ja, Uitlokking. Ja, Slecht uh, verprikkeld. Nee, ik, ik ben het in de grote lijnen met je eens. Maar ik denk dat er nog ietsje meer uh, bij zit... dat Halbe Zelstra daar het uh, woord voert. De man is natuurlijk toch bezig... Om, ze, uh, om zichzelf neer te zetten, zijn positie voor de toekomst te, te bepalen. Ik bedoel, uh, iedereen weet dat hij toch straks de beoogde opvolger uh, is van, van uh, Mark Rutte. Hm. Ja, ze halen hem niet voor niks naar uh, de fractie uit het kabinet... om nog even wat jaren ervaring op te doen om dadelijk het uh, uh, stokje over te nemen. Ja. Dus dat speelt natuurlijk ook gewoon een en rol mee. En hij had het blijk van een trendbreuk, hè? Hij begon over de hypotheekrenteaftrek... die ja. wat hem betreft onder voorwaarden kan worden afgeschaft. Dat is toch heel wat anders dan wat Rutte daarvoor al die jaren heeft gezegd... van uh, <kwijden> als, ik het niet, als hij er nou niet was geweest, dan had ik hem desnoods uitgevonden. Ja, maar ik las ook weer een, een tweet van de voorlichter van de VVD... die zei van dat we dat allemaal toch in een bepaalde context moesten zien... <kwijden> <laughs> Welke weet ik alleen niet. En toen dacht ik ineens ja. van ja, uh, uh, is er nu een verschil inderdaad? Maar dat kan de markt hij misschien wel uitleggen. Volgens ja. nee, dus mij de context van dat verhaal was... Ja. als je nu een nieuw land zou beginnen... hoe zou je dan je belastingstelsel uh, inrichten? Dan zou je inderdaad een veel eenvoudigere belastingstelsel... met lagere belastingen. En op die manier kwamen ze langzaam bij allemaal die individuele zaken toeslagen en uh, dergelijke, Dat zijn ook allemaal hulpmiddelen. Dus volgens mij in die context was uh, dat verhaal. En ik ben in ieder geval blij dat ik een fractievoorzitter heb... die af en toe een brede verhaal, die visie weer neerzet in de Kamer. Waarom doen we dat ook weer met z'n allen? Laten we even bij het geld blijven. Maar nu dan uh, geld voor Europa. Europees geld. Onverteerbaar, heeft u gezegd. Mark Verheijen, dat mm -hmm. Nederland... Miljoenen, 350 miljoen, zoals het er nu naar uitziet, extra moet gaan bijlappen in Europa. Omdat de om de dat er gaten zitten in de begroting daar. Onverteerbaar, heeft u gezegd. Niet heel veel later werd dat alweer ietsje minder. Maar... Nou, bij mij? Ja, dat meen ik. Dat u zei, oh ja? we, we vinden het wel onverteerbaar, maar ik bedoel, je, je, je zal het moeten doen als het moet. Nou ja, ja, we zetten daar in een Unie met 27 landen. Maar en daar moet de... je zorgen dat je daar uh, je positie bepaalt. We hebben daar nu gezien dat er een politiek akkoord is gesloten. Nederland is daar weggestemd. Want Nederland heeft gezegd van... We begrijpen die hele systematiek in Brussel. Er liggen nu verplichtingen uit het verleden. Zo die moeten het. nu betaald worden. Maar in Nederland heeft ook heel veel verplichtingen uit het verleden. En wat doen wij in onze begroting? Wij gaan dan kijken of we kunnen bezuinigen. De Europese Commissie weigert... Categorisch te bezuinigen. Het hoeft maar 3, 4 procent. Dan heb je dit gat gevuld. En zij houden een handje op bij de lidstaten. Dat is het verhaal een beetje wat Timmermans ook zei. Misschien valt de politiek toch nog wel wat te doen. En ja. meneer opdoen van dezelfde partij als meneer Timmermans. zei Dat geld ben je kwijt. Daar hoef je helemaal niet. Je kan zeggen onverteerbaar, maar het is onzin. Je bent het kwijt. Dit ja. zijn afspraken. Ja. Ik Ik klaar. Meer op de lijn Timmermans. Um, ja. Maar uiteindelijk leggen we ons er vooralsnog niet bij neer. En gaan we kijken of er mogelijkheden die zijn. Er zijn gewoon dingen, zeggen ze. Journalisten die in de. In Europa rondlopen, Brussel en zo. Dit zijn gewoon dingen, verplichtingen die Nederland zelf aan heeft gegaan. Punt. Ja, uh, Dijsselbloem heeft natuurlijk geprobeerd om, uh, om, om dit te pareren. Hij kreeg Duitsland niet mee. Uh, als Duitsland was meegegaan, dan uh, had het anders gelegen. Maar Duitsland heeft ervoor gekozen om uh, de strategie aan te gaan. Wij stemmen hiermee in, in de hoop dat het Europese parlement... Uh, de meerjarenbegroting goedkeurt. He, dat is een beetje de politieke link die het parlement heeft gelegd. Ja, en uh, ze kunnen natuurlijk nog een paar keer aan de bel trekken. Zeg van: kijk nou nog eens naar de begroting. En ik geloof dat jullie daar ook op aansturen. En ook het kabinet wil dat graag. Maar ja, als het puntje bij het paaltje komt, zullen ze gewoon moeten betalen. Jos? Ja, ik denk, ik denk dat er niet zo'n groot verschil is tussen uh, Dijsselbloem en uh, Timmermans. Dat hoopt Mark Verheijen wel, maar dat is namelijk <lacht> helemaal niet zo. Timmermans heeft gisteren in het uh, overleg met de Kamer... met name omdat Mark Verheijen zo boos was... Uh, toegezegd dat hij nog eens zal kijken of er wellicht nog uh, mogelijkheden zijn. Zelfs juridische mogelijkheden. Maar zeg je nu dat hij dat gezegd heeft om meneer Verheijen een beetje te sussen? Ja, absoluut. Ik sprak hem na afloop. <lacht> en toen zei ik, hoe groot is die kans? Toen zegt: hij ja, dus die eigenlijk, eigenlijk lang, niet zie heel. Je dat, dus? Hij zegt, dat gaat helemaal niet gebeuren, want die, die kans is niet hiel. Uh, dus uh, ik, ik denk dat het voor de goede vrede gisteren even is toegezegd uh, aan de VVD... maar het komt er gewoon op neer. En terecht, overigens, dat je betaalt. Je nou, dat, is niet, dat is helemaal niet terecht. Dit is een zevenjarige periode. We moeten <coughs> soms gedurende een jaar, gedurende een periode... wel meerdere malen bezuinigen. En in Brussel weigeren ze dat, omdat er heel veel Zuid-Europese landen zijn... die netto ontvanger zijn, die heel veel geld ontvangen. Wij zijn netto betaler... Nogal wie dus dat zij ons dan wegstemmen op dat soort momenten. Maar ik zeg ook echt, Europese Commissie... kijk nou eens gewoon kritisch naar je eigen begroting. Want wij moeten nu extra bezuinigen omdat zij maar dat niet te Jos, doen. Wat Jos Hermans zegt, is, het is eigenlijk een toneelstukje. En dat doe je dan omdat uh, anders de PVV misschien uh, wat al te ongeweldig weg zou komen. Want zowel u als meneer Timmermans weten... je kan wel zeggen we gaan het proberen... maar je weet dat het geen enkele kans van slaag heeft. Maar we moeten een beetje erop op, op de trom slaan. Dat nou, is wat jij zegt, Jos. Ik ben blij dat Jos ja. Hermans niet onze onderhandelaar is in Brussel... Want uiteindelijk, er is een politiek akkoord gesloten. Er liggen verschillende dossiers op tafel. Uh, als wij nu al zouden zeggen van een beetje de Alexander Pechtold... van uh, 350 miljoen, of liever nog meer overmaken. Uh, kan wel 500, 500 miljoen Alexander Pechtelt wil zoveel mogelijk overmaken. Nee, nee, nee, nee Veijen, nu klinkt het gewoon heel erg zo. Uh, voor de vorm uh, zegt de minister, we gaan nog even kijken of er iets mogelijk is. Uh, wink, wink, not, not. Nee, Vervolgens Alexander gebeurt er helemaal niks. En dan zegt meneer Vrijen, nou, u het toch geprobeerd. is niet gelukt, helaas. Frans u onderschat Frans Timmermans, hij was echt boos echt geïrriteerd, omdat hij ook ziet... dat wij hele moeilijke bezuinigingen hier moeten doorvoeren. En de Europese Commissie weigert gewoon naar die ja, maar, eigen begroting te kijken. Waarom hebben jullie het eerder aangekaart, dus, dan? We, we hebben Want heel uh, dit aangeka zijn natuurlijk allemaal doorgeschoven rekeningen... van de afgelopen zeven jaar. Ja. Uh, in feite, doorschrijven, doorschrijven... uiteindelijk krijg je de rekening, nu dus. Nou. Jullie hadden dit kunnen zien aankomen. Kijk even naar onze bijdrage vorig jaar. Toen hebben we ook al gezegd, kijk even naar de ambtenaresalarissen. Wij zitten al jaren op de nullijn En wij willen ook in Brussel... Dat daar echt serieus gekeken wordt naar hoofdstukken 4 en 5 van die begroting. Daar zit ruimte in. Dat zijn niet die verplichtingen die afgelopen jaren zijn aangegaan. En uh, nu zouden wij dus extra moeten bezuinigen, omdat ze dat daar niet wensen te doen. Ik vind dat gewoon geen goed Maar je vindt en Ik, we ik vind wel, wel dat we die rekening moeten betalen. Ik vind dat wel dat we die rekening moeten betalen. Alles aan moeten doen om te kijken of we die ja. niet, of wel omlaag kunnen krijgen, dat we daarvoor gaan maar vechten. En ook koppelen aan andere dossiers. En jou het laatste woord: hoe gaat het aflopen? Het gaat gewoon aflopen dat er inderdaad niks gevonden gaat worden. Of misschien wat minimale dingetjes. En uh, dan wordt er betaald. Ria Katz, hoorde u als laatste van het Financieel Dagblad. Dank je wel. Mark Verheijen van de VVD. Ook bedankt. En Jos Heijmans van RTL. En in Hilversum zit Lucella Carasso klaar voor het Radio 1 Journaal Zometeen Na Het Nieuws. Ja, goeiemiddag. Um, er speelt nog meer in Brussel. De belastingen, daar is volgende week een top over. Alle belastingen in Europa, of dat nou allemaal gelijk getrokken moet worden of niet. Daar praat ik over met een uh, Europarlementariër. En we hebben het ook over de moeilijkheden van president Obama in Amerika. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal met Mark Visser.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 De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kwaad op regeringspartijen VVD en PvdA... omdat deze partijen geen kamerdebat wilden over de strafbaarstelling van illegaliteit. De twee partijen overleggen met elkaar hoe deze maatregel precies in het strafrecht moet worden opgenomen. De nog levende dader van de bomaanslag in Boston heeft een boodschap achtergelaten op de binnenwand van de boot... wanneer hij zich verstopte voor de politie. Daarin staat dat de aanslag een vergelding was voor de Amerikaanse operaties in islamitische landen. Cadeaubox Nederland is failliet. Uitgever van cadeaubonnen, onder meer lunch, diner of weekendje weg... kon niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Volgens de curator heeft Cadeaubox Nederland voor 1,5 miljoen euro aan schulden... en zijn ruim 20.000 mensen en 1.600 bedrijven gedupeerd. En David Beckham stopt als profvoetballer. De 38-jarige middenvelder zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Beckham speelt nu nog bij Paris Saint-Germain. En daarvoor speelde hij onder meer bij Manchester United, Real Madrid en AC Milan. En hij was jarenlang de ster van het Engelse voetbal en heeft 115 Interlands op zijn naam staan. Tot zover het nieuwsoverzicht. En verkeersinformatie krijgt u van de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu 44 files, bijna 200 kilometer. Het is een drukke avondspits met vooral problemen rond Amsterdam en Rotterdam. De A10 Zuid blijft zeker nog tot kwart over vijf dicht... na een ernstig ongeluk aan het begin van de spits. En verder veroorzaakt de regen wat langere files. Begin met Amsterdam. Op de A10, vanaf de A10 Noord bij Schellingwoude... ...tot aan de RAI aan de zuidkant van de stad... ...staat 10 kilometer via het knooppunt Amstel... Is dat Tussen knooppunt Amstel en de Raai is de weg afgesloten dus. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Als u een groot gedeelte van die file heeft gehad... kunt u bij het knooppunt Watergraasmeer kiezen voor de route via de A1 en de A9. Of u kiest voor de route via de Koentunnel. De A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 8 kilometer. En op de A28 naar Utrecht staat een flinke plas water op de weg. Tussen de Dendolder en de Uithof staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Een goedemiddag. Het fiasco van het Nederlands natuurbeleid. Daarover spreekt de oud-minister Agnes van Ardennen. Ze nam het beleid onder de loep en ligt dat vanmiddag toe. We hebben ook een reactie van staatssecretaris Dijksma. We praten ook over David Beckham... die dus aan zijn laatste wedstrijden bezig is als profvoetballer. Hij stopte aan het eind van dit seizoen. En uh, er liep net iemand met zwemvliezen en een snorkel... over het parcours van de Giro d'Italia. Stromende regen daar. Over een uurtje verwachten we de finish van de twaalfde etappe. Eerst Bangladesh. Want aan de kust van Bangladesh hield iedereen zijn hart vast voor de orkaan Mahasen. Honderdduizenden mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Maar gelukkig zwakte de orkaan flink af voordat hij aan land kwam en de schade viel ook mee. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, uh, wil dat zeggen dat het gevaar, gevaar nu helemaal geweken is? Nou, wel een zeer, zeer diepe zucht van opluchting. Hè, die hier echt zo ongeveer de hele middag heeft geduurd. Een miljoen mensen waren langs die kust op de vlucht geslagen. Met zoveel mogelijk spullen op de rug, landinwaarts. Uh, ze zaten in scholen, fabriekspanden, hotels. Alles wat van beton gemaakt is eigenlijk. Maar die orkaan die remde vlak voor de kustlijn af. En is als een, als een tropische storm ook nog eens over de dun bevolkte gebieden van die kust gegaan. De miljoenen stad bijvoorbeeld werd alleen geschampt. Een afgezwakte orkaan die de vitale delen van die kust dus niet raakt. Bangladesh gaat, en dat zeg je helemaal goed... Gaat echt door het door oog van de naald vanmiddag. Ja, en er is dan ook helemaal geen schade? Ja, er zijn tot nu toe 18 doden geteld in Bangladesh. Eh, enorme eh, windstoten natuurlijk ook nog steeds wel. Hè. Duizenden huisjes, hutjes aan die kust zijn verwoest. Er zullen ook zeker wel boten en ander materieel van vissers eh, daar zijn vernield. Het is dus absoluut geen fijne dag voor de mensen in die kust, in dat kustgebied... Maar een echte ramp, hè, met, met duizenden doden rampen zoals we die gezien hebben, uh, uh, en grote gebieden overstroomd, die is uitgebleven. woordvoerder van de regering zegt vanmiddag, uh, letterlijk, God heeft ons dit keer gespaard met een hele heldere nadruk op dit keer. Nou, gelukkig voor de mensen daar. Heb jij, als je naar de afgelopen dagen kijkt, uh, de indruk dat ze beter voorbereid zijn dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen er wel een enorme ravage ontstond? Ja, kijk, het, het, het ritme is zo'n beetje eh, iedere 5 à 10 jaar. Hè, 1998, 1988, 1991, 1998, 2004, 2010. Eh, dat is het ritme waarin het fout gaat in Bangladesh. En, en, en later in het seizoen zakt ook nog eens al het water uit de Himalaya via gigantische rivieren. Hè, dat zompige sponsgebied in eigenlijk in, in Bangladesh. En als er dan zo'n orkaan bij komt eh, die ook het zeewater, die delta injaagt, zoals dit dreigde te gaan doen. Ja, daar, daar is het land echt nog steeds niet op voorbereid. Het, het is natuurlijk een soort Nederland, maar dan zonder, uh, zonder deltawerken. Er zijn wel dijken, er zijn polders. Um, maar de, de gigantische hoeveelheid mensen en de, ja, de weinige middelen die er zijn... en weinig wil ook eigenlijk die er is... om er echt op grote schaal iets aan te doen... die is in de afgelopen tijd echt uitgebleven. Um, dus als, als het wel misgaat, dan, dan is eigenlijk de enige manier om levens te redden... onder dit soort omstandigheden, is gewoon rennen voor je leven. Evacueren is de afgelopen dagen ook gedaan. Dat gaat op zich goed... Maar ja, dat is de enige methode eigenlijk die overblijft uh, als het echt misdreigt te gaan. Lucas Waagmeester was dat. En Bangladesh stond ook op de agenda van minister Ploemen vandaag in een ander verband. Want zij bindt de strijd aan met foute kleding. Samen met Bangladesh wordt ze de voorzitter van een groep van landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die misstanden in textielfabrieken moeten aanpakken. U hoort minister Ploemen.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 Maar hoe denkt u daar vanuit Nederland iets aan te kunnen doen? Ja, wij ondersteunen al langer eh, programma's en organisaties die werken aan de verbetering van arbeidsomstandigheden. Eh, bijvoorbeeld eh, lokale vakbonden, eh, maar we werken ook met de Schone Klerencampagne samen. En het is nu tijd, denk ik, om met elkaar, ook samen met de textielindustrie, eh, de handen ineen te slaan.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 is ook de rol van Nederland om toe te zien op de uitvoering van die plannen. Maar is dat een taak van de Nederlandse overheid? Ja, ik vind van wel. Wij vinden het heel erg belangrijk als kabinet... dat uh, er economische groei komt, ook in landen als Bangladesh. En dat die groei eerlijk is. En natuurlijk hebben overheden daar op de allereerste plaats een rol. Maar we zien, in het geval van Bangladesh, dat ze nogal eens verzaken... en dus hebben ze een duwtje in de rug nodig. Wanneer gaan die werknemers en werknemers van die textielindustrie in Bangladesh... de gevolgen hiervan merken? Nou, ik hoop eigenlijk morgen al. Want door die verschrikkelijke incidenten eh, is er heel veel aandacht voor het probleem. Er zijn ook een aantal fabrieken al gesloten. Eh, de Bengaalse overheid eh, ziet nu scherper toe... dan een paar weken geleden op die brandveiligheid. Is dat niet heel erg cynisch? Tuurlijk. Ik had ook gewild dat de Bengaalse overheid dat eerder had gedaan. Wij hebben daar ook al langer op ingezet, maar het is nu pas werkelijkheid geworden. Bent u niet bang dat de concurrentie in de textielindustrie zo hevig is dat dit kwaad onuitroeibaar zal blijken te zijn? Nou, de kledingindustrie zelf heeft gelukkig deze week een convenant gesloten. 31 merken, dure, goedkope merken. Over welke merken gaat het dan? Sarah, Tommy Hilfiger, Wie, H&M, als eerste hebben die hun vinger opgestoken. En dat zijn natuurlijk de merken ja, van de winkels die hier in de Kalverstraat uh, liggen en die natuurlijk inderdaad ook elkaars concurrenten zijn. Gelukkig hebben ze die drempel genomen om dat eens terzijde te schuiven en gezamenlijk als sector verantwoordelijkheid te nemen. En het betekent dus dat textiel in Nederland duurder wordt voor de consument? Ik bepaal niet de prijs van een uh, t-shirt, dat is aan de merken zelf. Uh, er is een hele brede, uh, breed scala aan prijzen. Soms betaal je een tientje voor een t-shirt en soms betaal je 110 euro. Het lijkt me dat de textiel Sector, met dat allemaal in het achterhoofd heel goed in staat is om zelf een eerlijke prijs te zetten. Dat zijn minister Ploemen. Uh, veel kleding wordt dus in verre landen tegen zeer lage lonen gemaakt. In Nederland zijn dit soort bedrijven nauwelijks meer te vinden. Nauwelijks, Want Jeroen de Jager, jij bent uh, vandaag bij een Nederlands bedrijf dat nog wel zelf kleding maakt. Hè? Welk bedrijf is dat? Dat is uh, Lapetina in uh, Hoogkarspel. Dat is een winkeltje hier aan de, aan de hoofdstraat min of meer in Hoogkarspel. Um, en dan achter dat winkeltje is een klein atelier. Grote tafel hier. Er staat een machine op. Ik We hem weer even uit. Het is een uh, snijmachine. Worden pas op, dan die pas op. Ontwerpen mee. Ja, pas me mevrouw draagt ook een soort malienkolder als, als uh, handschoen. Als je daarmee aan de slag gaat. Want uh, haar man is uh, zijn topje al verloren. Met deze machine. Ja, het is niet anders. Anneke Kleidekker, u heeft dit bedrijfje hier. En u heeft geen naisters in dienst. Maar wel naisters voor uw werk. Zeven uh, naisters. Dat klopt. En um, kunnen die daarvan leven eigenlijk... Ja, de, de zelfstandige naaisers kunnen daar beslist van leven. Zij zetten zich ook vaak wat meer uren in. En de thuisnaaisers maken gewoon een keuze om uh, wat minder uren te werken. Ja. Maar de, ze kunnen daarvan leven. Ja. En uh, ze zei zelf straks uh, dat een van die naizers die, uh, die kwam hier laatst lachend binnen, die zei van uh, ik verdien inmiddels meer dan ik uh, zou verdienen wanneer ik in de horeca uh, werk. Kortom, dit bedrijfje uh, met die zeven naaisers in dienst. Het gaat hartstikke goed. Het volume afgelopen drie maanden in de productie is uh, vijf keer hoger dan uh, ja. vorig jaar. Dan de, uh, dochter uh, Melanie die, uh, die doet ook mee hier het bedrijf. Het is trouwens een bedrijf dat al heel oud is. Want moeder, uh, oma, zeg maar, 84 jaar inmiddels, die is ooit bij CNA in de productie als naaste begonnen. Dus zo hebben ze zich laten inspireren en zijn ze eigenlijk nooit gestopt. En bestaat er dus ook in Nederland nog steeds? Kledingproductie, kleinschalig weliswaar, maar het bestaat. Straks meer van jou, Jeroen de Jager. Ja. Dan krijgt u verkeersinformatie. Goedemiddag, Dennis mooi. hele goede middag. Uh, er staat een dikke 220 kilometer file. Het is uh, druk vanwege de regen. Maar er zijn uh, ook problemen door ongelukken bij Amsterdam en bij Rotterdam. Daar is het het drukst. De A10 Zuid uh, die blijft nog een half uurtje dicht... Uh, vanwege een ernstig ongeluk aan het begin van de spits. En uh, daar begin ik dan ook mee. Ik heb het over de A10 Zuid. Uh, tussen Schellingwoude op de A10 Noord en de Raai op de A10 Zuid... staat via de Zeeburgertunnel 10 kilometer. De file. Het staat er zo goed als stil. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook... maar beter nog eens om om te rijden via de Koentunnel. Ook op de A10, maar dan aan de zuidkant van de stad... richting Amersfoort, staat tussen Osdorp en het Amstel Business Park... 7 kilometer. En op de A28... Oh, de A15 ben ik bijna vergeten. Vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Briel en Pennis, 16 kilometer. Dan wel de A28 vanuit Utrecht. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid, 6. En op de A28 naar Utrecht... staat tussen Soesterberg en Knopen Rijnsweert 8 kilometer. Eerst is bij de uithoofde de linker rijstrook dicht vanwege water op de weg. Klein stukje verderop zijn aan de rechterkant van de weg... twee rijstroken dicht door een ongeluk. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Kinderen die niet kunnen aarden in het reguliere onderwijs... die moeten onderwijs op maat krijgen. Dat vindt de kinderombudsman Mark Dullaert. En daar bedoelt hij dit mee. Kinderen die of emotionele of lichamelijke problemen hebben... dat die toch onderwijs kunnen volgen, combinaties op school zitten en thuis. Dat is één groep. De andere groep die heel graag naar school wil, maar die problemen hebben gehad... vind ik dat we ons uiterste best moeten doen om die weer aan boord te krijgen... en weer in de schoolbanken te krijgen. Maar thuis zitten is de dood in de pot voor kinderen. Ja, jaarlijks blijven duizenden kinderen langer dan vier weken thuis... omdat school hen niet biedt wat ze op dat moment nodig hebben. Een van die kinderen is Jesse, twaalf jaar, uit Amsterdam. In groep 7 bleef hij drie kwart jaar thuis. Toen leerde hij met behulp van een huiswerkinstituut. Inmiddels zit hij in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Nou, dit is Spaans, Engels, wiskunde en Nederlands. En wat vind je nou het lastigste boek? Uh, wiskunde. Heb je ook een lievelingsvak? Ja, gym. Ja, handvaardigheid en tekenen vind ik ook wel leuk. Is het nu in het voortgezet onderwijs, maar je hebt hiervoor heel wat basisscholen gehad, hè? Hoeveel? Ja, vier. Vier? Ja. En hoe kwam dat? Ja, ik verveelde me. En ik had ook niet zoveel... Uh... Ja, ik had daar gewoon niet veel te doen. En de, de, de leraren en leraressen, die wisten er ook niet zoveel van. Waarvan? Ja, dat ik hoogbegaafd ben en dat ik meer, meer aandacht nodig heb dan andere kinderen. Moeder Belinda Barens. Ja, het is modderen geweest, hè? aanmodderen, dat onderwijs. Dat is het eigenlijk nog steeds. Eigenlijk is het nog steeds aanmodderen. Ja, we zijn er nog steeds niet. Het leek vorig jaar uh, dat we op de goede weg waren in de brugklas. Um, maar nu in de tweede merken we toch... dat hij eigenlijk weer tegen dezelfde problemen aanloopt. En, en daar... wat zijn dan die problemen? Ja, dat het onderwijs niet aansluit op zijn manier van leren en van uh, laten zien wat je kunt. En hoe verschilt zijn manier van leren met dat van andere kinderen? Um, ik denk dat Jesse het sowieso nodig heeft om uh, in ieder geval een aantal uh, onderwerpen of vakken op een heel hoog niveau aangeboden te krijgen. Zodat uh, zijn hersens in ieder geval weer in werking gesteld worden. Waardoor hij de basisvakken waarschijnlijk ook... Ja, waardoor hij daarbij ook beter uit de verf komt. De kinderombudsman die komt nu met het plan of het voorstel om voor kinderen als Jesse... want hij is niet de enige, meer maatwerk te leveren. En misschien wel een combinatie van uh, een paar dagen school in de week en een paar dagen thuis. Zou dat Jesse helpen? Ja, ik denk dat dat Jesse heel erg helpt. Sowieso ook de, dat je een deel van de stress wegneemt, een deel van de druk en dat hij eh, die dagen dat hij thuis is... dat hij dan op zijn eigen manier kan laten zien... en eh, invulling kan geven aan, eh, aan, het, aan zijn onderwijs... en aan eh, het reproduceren van de kennis. En zou hij dan dezelfde vakken hebben als andere kinderen... of ook nog andere vakken? Ik denk dat het voor Jesse leuk zou zijn... om eh, iets extra's te doen daar waar zijn interesse ligt. Dat is in zijn geval dan koken... En ik denk dat het hem heel erg zal helpen als hij daar uh, de verbreding en de verdieping in kan gaan, uh, gaan vinden. Maar die dagen dat hij wel op school zit, dan zal het onderwijs daar waarschijnlijk niet wezenlijk anders zijn dan het nu is. Um, gaat het dan wel werken? Dat hoop ik wel. Omdat hij, uh, stel dat, het, dat hij een slechtere dag heeft of denkt, oh en dan zit ik weer en ik... Dit, dit, dit, dit is het niet voor mij, dan kan hij ook weer denken aan... nou ja, morgen of overmorgen ben ik weer thuis... en dan ga ik hier weer even heel stevig tegenaan. Uh, en dan, dan heeft hij van twee werelden zeg maar iets. En dan zal het, denk ik, qua, qua uh, vermindering van stress... uiteindelijk beter voor hem werken. Kortom, u bent blij met de kinderombudsman? Ja, dat zeker. Ik ben heel blij met de aandacht die hier in ieder geval nu voor is... Ja. De moeder van uh, Jesse uit Amsterdam, Karin Alberts, sprak met haar. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi Lucella. Het is een dag waarop je veel klachten over het weer hoort. Wanneer houdt die regen op? Uh, nou, die regen moet zelfs nog beginnen op sommige plaatsen in Nederland. Dus wat dat betreft, je krijgt veel klachten vandaag. Maar ik denk dat je ook een aantal opmerkingen krijgt van... ja, wat nou regen? Wij hebben eigenlijk alleen nog maar uh, droog weer gehad met zon. En welke Hoewel, delen zijn dat dan in ja, Nederland? Ja, dat is eigenlijk alleen nog maar Groningen. Want daar is het nu als laatste uh, dat daar de neerslag ook nadert. Maar daar was het vanochtend bijvoorbeeld prachtig zonnig weer. Heel lang droog gebleven, 18 graden geworden. En daar hebben ze een groot deel van de dag gewoon prima weer gehad. Maar in het zuiden begon het al vroeg te regen En in het midden volgde eigenlijk al heel vlot. Ja, en het is gewoon nu één grote boel buiten. En uh, hoe lang houden we dat? Nou, Om mijn graag terug te komen. Precies, nou, in de loop van de avond en nacht schuift dat heel langzaam op. En vannacht is het dan op veel plaatsen in het midden en zuiden van het land wel droog. En ook in het westen. In het noordoosten blijft het dan het langst regenen. En dan uh, morgen, nou ja, wel een ander weertype dan vandaag. Er kan best nog een bui vallen, vooral in het uh, midden, oosten en zuiden van het land. En dan de meeste buien in het zuidoosten. In het noordwesten is het waarschijnlijk droog. Zon schijnt af en toe, temperatuur van een graad of 15. Ja, en voor het grootste deel van Nederland is dat een verbetering ten opzichte van vandaag. Voor Groningen natuurlijk niet. Want ja, vandaag 18 of 19 graden, morgen 16, 17... Met, uh, met daar nog steeds een, een buitje. En dan het Pinksterweekend? Ja... Uh... In grote lijn is het heel simpel, het is wisselvallig. En dat betekent dat er grote verschillen zijn. Zoals het er nu voor staat, hebben we de vrijdag gehad. En dan gaat het in de nacht naar zaterdag op steeds meer plaatsen regenen. En dan is het tot en met zaterdagochtend behoorlijk nat. Kan lokaal veel regen vallen. Maar in de loop van de ochtend wordt het geleidelijk aan droog, gaat de zon misschien af en toe schijnen. En dan ziet de middag er al heel mooi uit. Zondag ook grotendeels droog met geregeld zon. Maar maandag krijgen we dan weer een paar stevige buien te verwerken. Ja, dus het is gewoon wisselend. En ik moet er ook nog steeds bij zeggen, hoe dichter het ook bij komt. De onzekerheid blijft aanwezig. Dus het kan maar zo zijn dat het meevalt... of dat het eens een keertje wat tegenvalt. Dus laten we ons er nog niet te veel op vastbinden. Wij komen bij jou terug, Marco Verhoef. Oké. Okay. Dan president Obama. Hij zit in een moeilijke fase van zijn presidentschap. I will also hold myself as president to a new standard of openness. The justice department sees phone records of associated press reporters. The IRS president's political opponents for special scrutiny. I will not tolerate this kind of behavior... In any agency, but especially in the IRS. Het gaat natuurlijk om, uh, om belastingen. Dat weegt per definitie natuurlijk bijzonder zwaar. Right it, AP, IRS, Benghazi, tough, tough dat de belastingdienst schuimelt. Uh, dat raakt natuurlijk iedereen. Die politieke tegenstanders van Obama die smullen hier natuurlijk van. Are we sort of drilling down on this the point where people will tune out? I'll in power zijn ja, imago van een president van openheid is hij kwijt voor het moment. Dat komt onder meer door het afluisteren van persbureau EP, door justitie, door de belastingdienst die conservatieve bewegingen probeerde tegen te werken. Ik praat verder met Koen Peters, Amerika deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Obama die maakte bekend dat het hoofd van de belastingdienst in ieder geval ontslagen is. Hè, vannacht uh, kan ja. dat de storm van kritiek doen afnemen, denkt u? Nou ja, het is natuurlijk wel symboolpolitiek dat die man verdwijnt. Want Obama heeft een groter probleem. Uh, de overheid maakt misbruik van bevoegdheden. En dat kan twee dingen betekenen. Eén, hij weet ervan. En dan maakt Obama dus misbruik van die bevoegdheden die hij heeft als president. Of twee, hij weet er niet van. En dan heeft hij zijn ambtelijke apparaat niet in de hand. En dat is ook voor hem geen aanbeveling. Nee, maar het is geen klein ambtelijk apparaat natuurlijk. Het is denkbaar, volgens mij neem ik aan, dat hij er niks van geweten heeft. Ja, dat kan inderdaad zijn. Het ambtenaarapparaat federale overheid telt ongeveer 2 miljoen ambtenaren. Dus dat zijn er uh, nogal wat. Maar hij stelt wel de leiders van die ambtelijke apparaten stelt hij aan. Daar houdt hij contact mee. Die managt hij als het ware. En dat zij niet de boel op onder controle hebben en hem goed informeren... is wel een probleem waar hij zelf ook mede verantwoordelijk voor is. Ja, want het verwijt is dat via de Belastingdienst... bijvoorbeeld Obama wellicht informatie over de tegenstander te weten kon komen. De Tea Party. En die zou dan politiek ingezet kunnen worden. Dat is dan de verdenking. Ja, klopt. Dat is uh, de ene implicatie van die Belastingdienstrel. Uh, Aan de andere kant kan het ook zijn dat op het moment dat de Belastingdienst uh, merkt... dat de belastingaangifte niet goed is gegaan door die clubs... Uh, dat ze ook daarmee negatieve nieuws kunnen komen, wat Obama ook winst oplevert. En dat is allemaal niet schiek. Nee, en als je dan kijkt naar dat afluisteren van, van EP... Uh, wat, wat wordt er Obama daar vooral verweten? Ja, dat het überhaupt uh, of jouw gebeurd Of afluisteren, is... ze hebben gegevens van, van de telefoons verzameld. Hè? Ik weet niet zeker of ze ook echt hebben afgeluisterd. Nou, ze hebben in ieder geval die gegevens verzameld... naar wie is er gebeld, door wie is er gebeld, waar vandaan is er gebeld. Uh, ja, de media spelen een ongelooflijk belangrijke rol... in het, he, het, het, het, het nemen van vrijheid ten opzichte van die federale overheid. En als de overheid zonder dat daar uh, juridisch... de juiste maatregelen voor zijn genomen in dekking voor is... Uh, dit soort gegevens ongevraagd uh, aftapt... is dat een ernstige inbreuk op de vrijheid van de journalistiek. En met name in Amerika, het land van de vrijheid... wordt dat als een ongelooflijk uh, uh, uh, ja, slechte zaak beschouwd. En Watergate werd er uh, gelijk bijgehaald van president Nixon. Uh, die ging uiteindelijk onderuit op het afluisteren. Kan je het hiermee vergelijken of, of gaat dat te ver? Uh, het gaat nog uh, iets te ver, maar op zichzelf zijn er wel vergelijkingen. Een overheid kan op twee manieren, of de politiek kan op twee manieren ontsporen. Hè? Politie kunnen hun zakken vullen en zichzelf verrijken... of ze kunnen het apparaat en de bevoegdheden misbruiken voor hun uh, politieke doelen. Uh, bij Watergate zijn mensen niet rijker geworden... maar is wel het overheidsapparaat gebruikt voor politieke doeleinden. En uh, bij Obama lijkt het nu ook te gebeuren. Als er echt kwade wil achter zit en er zijn wetten gebroken en Obama weet ervan dan wordt hij uh, hoe langer hoe meer in het nauw gedreven. Vooralsnog heeft hij politieke problemen. Maar um, ja, die zijn vervelend, maar uh, uh, overkomelijk. Overkomelijk, want hij zal hier niet voor worden afgezet, denk je? Nou, hij kan worden afgezet als hij echt de wet breekt... of als hij de rechtsgang belemmert. Uh, dat is nog niet gebleken. Aan de andere kant, woordverkeed begon destijds ook... als iets heel onschuldigs van een stel klunsen... die niet had goed hadden opgelet bij een inbraak. Het leidde uiteindelijk twee jaar later wel tot het aftreden van Nixon... Uh, het kan ontsporen, maar vooralsnog is er niks wat daarop gaat wijzen. Nou, en kan het zijn functioneren uh, wel bemoeilijken in het congres bijvoorbeeld? Ja, dat zeker. Want een president heeft vooral ook veel macht... omdat de bevolking achter hem staat. Uh, hè, dan heeft dat uh, invloed ook op het gedrag van senatoren... en, en afgevaardigden in het Huis van Afgevaardigden. Uh, op het moment dat Obama's populariteit hieronder leidt... en dat uh, gebeurt omdat dit gewoon hele slechte publiciteit voor hem uh, is dan betekent dat dat hij bijvoorbeeld op het gebied van wapenwetgeving... waar hij hervorming wil doorvoeren... of de uitvoering van zijn gezondheidszorgprogramma... te worden krijgen van de financiën van de overheid... dat hij daar veel meer inspanning voor moet richten... om dat succesvol te doen en de kans op mislukken heel groot geworden is. Ja, en, en is het ook zo pijnlijk voor hem uh, voor het vertrouwen? Omdat er in Amerika nou ja, sowieso al vaak wantrouwen is tegenover de staat. Ze zijn niet dol op de overheid daar. Nee, als je aan de Amerikanen vraagt welk instituut wantrouw je meer bedrijven of de overheid... dan zegt twee derde van de Amerikanen wij wantrouwen de federale overheid... en 25% van de mensen wantrouwt bedrijven. Dus dat speelt, uh, daar wordt met deze, met deze affaires weer op, uh, op ingespeeld. En voor Obama die zich ook als witter dan wit, uh, he, schoner dan schoon... en roomster dan de paus als kandidaat heeft geprofileerd... Ja, is het toch wel een redelijke ontmaskering dat het een normale politicus is en geen heilig boontje? Nou, heeft hij snel genoeg gereageerd hierop of, of een beetje secundair? Want dat gevoel heb je er een beetje bij. Nou ja, het is publicitair allemaal compleet ontspoord voor hem. Dit wil je als president niet hebben. Dus in dat opzicht, naar de resultaten de oordelen, heeft hij te laat ingegrepen. Ja. Goed, Koen Petersen, uh, we zien hoe het verder gaat. Staat er deze week nog iets belangrijks op stapel wat dat betreft? Elke dag kunnen nieuwe ontwikkelingen uh, of onthullingen komen. Er zijn uh, vier, vijf schandalen die nu uh, spelen. De media zitten er bovenop, goed voor de kijkcijfers. Dus in dat opzicht zit er uh, toch nog wel een uh, risicovolle periode aan te komen. En zit de president Obama niet rustig daar op zijn stoel in het Witte Huis? Hij heeft veel te doen. Maar hij mag er wel op blijven zitten voorlopig. Kom Peters, voorlopig dank <laughs> voor jouw toelichting bij wat er allemaal speelt in de politiek in Amerika. We gaan uh, richting het nieuws van vijf uur. BNN Today. Eerste halve finale Songfestival. En ook met Birch. Frits Hoefnagel zit in de kroeg. Vanavond om half negen op Radio 1. Kippenvuil. Ja? Kippenvuil. Wat een perfecte uitvoering. Jij ziet toch iets anders dan... Uh... Frits, ik was toch een beetje slom. -ma. Nee, ook? nee, nee. Luister en kijk mee op radio1.nl. We zijn door! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.